7 uur. Dit is Radio 1. Is Marcel Oosten. En zoals gezegd, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal hoort u meer over de BankenUnie. Onze correspondent gaat u bijpraten. En Onno Hoes, de burgemeester van Maastricht, mag blijven. Hoort u al meer over in het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. En dat hij mag blijven is de uitkomst van overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Maastricht. Na afloop zei Onner dat het een emotioneel en constructief overleg was geweest. Er wordt een streep onder het verleden getrokken. Uh, ik heb spijt betuigd van wat ik gedaan heb. En ik heb gezegd dat is niet goed voor de stad. Uh, dat hebben we met elkaar uitgebreid besproken. Uh, en, en dat meen ik ook. Uh, en dat hebben ze zich ook allemaal gerealiseerd. Dus het was een, uh, ja, een emotionele vergadering. En dat lijkt me heel logisch op dit moment. En zeker met de aandacht die daar de afgelopen twee weken voor geweest is. De fractievoorzitters zeggen wel dat als er nieuwe feiten opduiken... die het ambt van burgemeester schaden, dat consequenties zal hebben. Hoes kwam deze maand in het nieuws door verhalen over minnaars en door een foto van hem met ontbloot bovenlichaam op internet. De EU-ministers van Financiën zijn het in Brussel eens geworden... over de vorming van een bankenunie. Die moet voorkomen dat de kosten van het faillissement van een bank... op de rest van de samenleving wordt afgewenteld. Als een bank in problemen komt, draaien daar in de toekomst... in de eerste plaats de aandeelhouders en de grote spaarders voorop. En er komt een gezamenlijk Europees Saneringsfonds, zegt minister Dijsselbloem. Die strenge regels uh, waarbij de beleggers in banken... de grote klap moeten opvangen, die gaan al vanaf 2016 in... En voor bijvoorbeeld de Nederlandse banken die in problemen zijn geweest... zou die spelregel, waarbij de beleggers betalen, al voldoende zijn geweest. En dan heb je het resolutiefonds nog niet eens nodig. Onder meer ING, ABN AMRO en SNS Real... hadden de afgelopen jaren financiële steun van de Nederlandse overheid nodig. Bij geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn volgens Amnesty International... begin deze maand veel meer doden gevallen dan tot nu toe werd aangenomen. Medewerkers van Amnesty zeggen dat moslimstrijders bij een wraakactie in Bangui... niet 450 christenen ombrachten, maar bijna duizend. Een woordvoerder sprak van executies en verminkingen... vernieling van religieuze gebouwen... en het verdrijven van groepen mensen op grote schaal. Nederland verkoopt zo goed als zeker 100 overtollige leopardtanks aan Finland. Dat zei minister van Defensie Hennis Plasgaard in Pauw en Witteman. Wat de verkoop de schatkist oplevert, wilde Hennis niet zeggen. Een krijgsmacht beschikt over het algemeen over tanks. De Finnen uh, willen daar zeker over beschikken. Die, hebben ook, die leveren in een andere omgeving. hebben ook een ander dreigingsbeeld met een andere buurman. Vorig jaar ging de verkoop van 80 Leopard tanks... aan Indonesië niet door, na kritiek van de Tweede Kamer. Die order had 200 miljoen moeten opbrengen. Volgens Finse media gaat het nu ook om 200 miljoen. In Kuik is het onrustig geweest na de voetbalbekerwedstrijd... tussen de amateurs van JVC en MVV. De club uit Kuik had gewonnen van MVV... waarop supporters van de Maastrichtse club... hun eigen spelers en trainer belaagden. Rond 11 uur gisteravond was het weer rustig in Kuik. In de strijd om de KNVB-beker zorgde Rode JC voor een verrassing... door met 3-1 van Vitesse te winnen. Utrecht won bij Cambuur, AZ won van Heerenveen... en Feyenoord versloeg Herakles naar strafschoppen. Het groot dicté der Nederlandse taal is gewonnen... door de Vlaming Dirk Bosmans. Hij maakte in de tekst van Kees van Kooten dertien fouten... en bracht daarmee de stand Vlaanderen-Nederland op dertien-elf. Van Kooten las zijn dictee aan het begin zelf voor. Zulke lammenadige anastrofes... vernoemde de criticaster naar zijn tante Betje. In wier postale verbiage, een heel aantal zuigmata... Polysendetons en anacoluten wie woude. Bij de uitgenodigde prominenten won de Vlaamse dichter Maud van Houwaert met 21 fouten. Dat is weer. De regen trekt weg. Dan zijn er nog enkele buien. In de loop van de dag wordt het droog. En af en toe breekt de zon door. De wind neemt af. En het wordt plaatselijk 10 graden. Morgen op veel plaatsen droog met wat zon en een graad of 8. En in het weekeinde weer meer kans op regen. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velde. Marcel, er staan nu 10 files. De meeste van die files staan ten noorden van Amsterdam en bij Rotterdam. Een paar dingen vallen op. Op de A6 Lelystad richting Muiden was een ongeluk. Tussen Almere Stad en Knopend Muidenberg staat nu 8 kilometer. Tussen Muidenberg en Knopend Muidenberg zijn twee rijstroken dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Afrit Rotterdam Centrum en Knopend Ridderkerk 3 kilometer. Heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. De rechte reisschok is dicht. Oogartsen waarschuwen maar weer eens voor de gevaren van vuurwerk. Want de eerste slachtoffers, die zijn er al. Bloei, rijkdom en overvloed. Wat is daarvan te zien vanuit de lucht? En wat doen we aan de keerzijde van al onze overvloed? Afval en stront creëert nieuwe energie. Vanavond in Nederland van boven. Tien voor half elf bij de VPRO op Nederland 1. Electro World presenteert de nieuwe generatie Miele wasautomaten. De nieuwe standaard in schoon. Want alleen Miele heeft windels, capdosing en Powerwash. Daarmee was u sneller, schoner en zuiniger. Deze unieke wasautomaten vindt u nu al bij Electro World. Beste selectie, beste service.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 en Delta Lloyd. Voor jou. Kom snel naar vegepolis.nl Het NOS Radio 1 journaal. Met Marcel Oosten. Er is een akkoord over de banken in de EU. We hebben nu het laatste grote bouwblok van de bankenunie op zijn plek gezet. en De sector zal voortaan zelf moeten gaan betalen. En dat is natuurlijk fijn voor de belastingbetaler. Jazeker, minister Dijsselbloem is tevreden. En wij mogen er blij mee zijn, vindt hij. Banken in Europa komen allemaal onder Europees toezicht. De EU bepaalt voortaan of en wanneer een bank ongezond is en moet worden opgedoekt. Vannacht werd een lang verwacht akkoord bereikt over de zogeheten bankenunie. Ga naar Brussel naar correspondent Tijn Sadee. Tijn, hoe belangrijk is dit akkoord dan? Wat gaan we daarvan merken? Nou, heel belangrijk, hele belangrijke stappen vooral gezet. Het akkoord komt er dus op neer dat die banken zelf gaan opdraaien... Hè, voor hun eigen problemen. Vergeet niet, de eurocrisis begon met omvallende banken. En jij, ik, wij allemaal, de belastingbetalers, draaiden ervoor op. Er is berekend dat de afgelopen jaren zo'n 5000 miljard euro is gebruikt... om banken overeind te houden. Nou, nu, met deze bankenunie, hoopt men dus het middel te hebben gevonden... om een volgende bankencrisis te voorkomen. Nou, onze Minister Dijsselbloem kwam opgelucht naar buiten vannacht... maar bleef toch een beetje voorzichtig. Hij zei, er zijn belangrijke stappen gezet. Nou, We hebben er hard aan gewerkt. Hier is echt uh, sinds mm, een jaar uh, heel intensief aan gewerkt... om al die verschillende onderdelen uh, af te ronden op een plek te krijgen. En dit is echt fundamenteel. We hebben natuurlijk uh, de bankcrisis vijf jaar geleden begonnen... Uh, en er is wel iets gebeurd. Maar de echte grote stappen hebben we nu uh, uh, genomen. En dat is dat heel belangrijk. Ja, verschillende onderdelen, zegt hij. Uh, Tijn, uh, wat voor instrumenten heeft die BankenUnie? Wat behelst het nou? nou? Er komt allereerst heel streng toezicht. Niet meer door die nationale toezichthouders. Want die deden gewoon hun werk niet goed. Dat hebben we allemaal gemerkt de laatste jaren. Toezicht komt nu in handen van... De, de Europese Centrale Bank. Er zijn afspraken ook over wie er straks bepaalt... wanneer een probleembank moet worden ontmanteld. Nou, dat blijft natuurlijk allemaal wel een dure grap, Maar dat wordt straks dus allereerst betaald door de beleggers bij die bank. Die namen immers het risico. En ook door de grote spaarders met meer dan een ton spaargeld. Kleine spaarders uh, worden uit de wind gehouden. Nou, is dat vervolgens allemaal nog niet genoeg... om zo'n bank uh, overeind te houden of te redden... dan de bankensector zelf voor de kosten op en dat gaan ze doen met een zogeheten ja-stroppen-pot, noem ik het maar. Mm -hmm. uh, en die pot die moeten ze zelf gaan vullen. Ja, hebben ze er wel lang over gedaan om uiteindelijk tot dit akkoord te komen. Wie lag er dwars ja, nou vooral toch de laatste tijd, de laatste maanden, uh, vooral Duitsland. Uh, en dan gaat het om dat verhaal van die stroppenpotten. Duitsland heeft toch iets van, uh, ja, uh, uh, wordt dat zo meteen toch weer met ons Duitse geld gevuld... en daarmee weer Griekse banken uh, redden. Hebben we geen zin in, laten we die stroppenpotjes alsjeblieft nationaal houden. Dat was de Duitse wens. Er is nu een compromis... Dat blijft inderdaad zo, die potjes blijven nationaal, de banken in jouw land vullen dat potje, maar toch langzaam aan wordt er tegelijkertijd al gebouwd aan zo'n Europese stroppenpot. En die moet er dan zijn in 2025 met zo'n 55 miljard euro. Ja, dan nou komt er toch een Europese autoriteit die gaat toezien, die beslissingen gaat nemen, dan geven de lidstaten toch iets van hun soevereiniteit op. Ja, de, de, de grootste overdracht uh, eigenlijk van bevoegdheid aan Brussel sinds de invoering van de euro. Eh, bijvoorbeeld de Nederlandse staat kan in de toekomst niet meer uh, zelf beslissen over het lot van een Nederlandse bank. Zoals in het verleden met ABN AMRO. Nee, dat doet dus uh, in de toekomst Europa. Nou, ergens ligt het allemaal wel voor de hand. Hè? Want uh, wat is er aan een bank tegenwoordig nog Nederlands of Frans of Duits? Grote banken werken allemaal grensoverschrijdend in Europa. Logisch dus om ze ook onder Europees toezicht te stellen. Dat is een beetje de redenering. Ja, regeringsleiders moeten het nog definitief maken. Hè, de komende twee dagen. Maar ze gaan nog veel meer doen. Ja, ze komen, daar, daarom hadden ze ook zo'n haast hè, vannacht. Eh, want vandaag begint een Europese top. En uh, dan, ja, men wilde gewoon dat de regeringsleiders bij binnenkomst... alleen nog maar een klap hoeven te geven op dit akkoord. Nou, dat is gelukt. Vandaag begint die top dus. Nou, als regeringsleiders trouwens het centrum bereiken. Want op dit moment zijn heel veel actievoerders al bezig... hier in Brussel om pleinen te blokkeren. Er komen enorme demonstraties tegen Europa's bezuinigingsbeleid. Nou, in de gebouwen gaan de regeringsleiders zitten. Allereerst om te praten... over over betere defensiesamenwerking. Dat staat hoog op de agenda. Maar zal toch niet heel veel tijd in beslag nemen, denk ik. En dan staan er nog wat dingen op de agenda. En Rutte, dat is wel interessant, die ontmoet voor de top... Ont ontmoet Rutte nog zijn liberale vrienden. En daar zal hij praten over wie ze nou als liberaal gaan steunen... om de opvolger hm. te worden van Barroso... als president van de Europese Commissie. En dat kan nog wel interessant worden. Gaan we zo meteen naartoe. Goed. Tijn, Sade, dan horen we van jou vandaag, later vanuit Brussel... Het is twaalf minuten over, zeven uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Met nog meer bankennieuws, want voor het eerst sinds de economische crisis... schroeft de Amerikaanse centrale bank het economisch steunpakket terug. Dat doen ze redelijk voorzichtig, van 85 naar 75 miljard dollar per maand. Voorzitter, Ben Bernanke maakte dat gisteren bekend in zijn langverwachte toespraak. En dat is waarschijnlijk ook zijn laatste, want komend jaar wordt hij opgevolgd door Jeanette Yellen. Correspondent Wart of Zwart. En dus besteeg Bernanke voor het laatste het podium met zijn oordeel over de Amerikaanse economie. Good afternoon. The Federal Open Market Committee concluded a two-day meeting earlier today. En de conclusie van die meeting van die vergadering luidt: het stimuluspakket kan afgebouwd worden. The committee decided starting next month To modestly reduce the pace at which it is increasing the size of the federal reserve's balance sheet. Modestly dus voorzichtig koopt de Fed nu nog maandelijks 85 miljard dollar aan staatsobligaties en hypotheekleningen op. In januari gaat daar bij elk 5 miljard vanaf. Starting in januari zullen we will be purchasing 75 billion dollar of securities per maand kopen. purchases van treasuries en mortgage-backed securities by 5 billion dollar. Maar laat de FED niet te vroeg de teugels vieren. Nee, zegt Bernanke. De commissie ziet genoeg signalen dat de Amerikaanse economie iets meer op eigen benen kan staan. De groeivoorspelling is zelfs iets naar boven bijgesteld. Of 2,2 tot 2,3% voor 2013. Rising to between 2,8 en 3,2% voor next year with similar growth estimates for 2015 en 2016. En ook de werkgelegenheid zit in de lift. For example, we began the current purchase program, the economy has added about eerst onder die 7% dus de werkloosheid. En dan de rentestand, eigenlijk het hoofdgereedschap van de Fed om de economie te stimuleren. Die blijft voorlopig onveranderd laag tegen het nulpunt aan. Zelfs dus als de werkloosheid onder die 6,5% zakt, zal men de rente voorlopig dus niet verhogen tot tevredenheid van de Amerikaanse beurzen... die gisteravond 1 tot 2 procent in de plus sloten. Tja, de beurzen zijn daar dus blij mee... dat de overheidssteun, steun voor de economie, wordt afgebouwd. André Meinema, economie-redacteur, is hier. André, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, is dat verklaarbaar? Is het logisch? Ja. Nou, ze zijn niet zozeer blij dat het wordt afgebouwd. Ze zijn eerder blij dat het allemaal reuze meevalt... met het tempo waarin dat gebeurt. Er was aanvankelijk vrees toen uh, bekend werd... de geruchten rondgingen in mei van dit jaar... Dat de economie de goede kant op ging en dat er dus wellicht binnenkort een einde zou komen aan die economische, financiële steun van de Amerikaanse economie. En dat bleef de, komende, de afgelopen maanden bleef dat zeg maar ook doorzeuren in de markten. Want als dat stop wordt gezet, dan waren de markten bevreesd... dat heel veel geld, dus goedkoop geld, veel geld, enorm veel geld zou worden uh, stilgelegd, opgedroogd, geldpesten stil. Ja, en daar zouden ze van uh, geschrokken zijn met z'n allen. Het feit dat nu men zegt van we gaan dat 10 miljard per maand vanaf januari minder doen. Ja, dat is eigenlijk zeker een soort, soort fluwele handschoen die gebruikt wordt. Een, een ja. tapering op kousenvoeten noemde iemand het. Want het gaat mondjesmaat achteruit. Als je vergelijkt dat er de voorbije tijd in die hele operatie 1150 miljard dollar in de Amerikaanse economie is gepompt, uh, elke dag uh, weer. De uh, FD dat uitgerekend dat het per seconde 30.000 dollar is die in die economie wordt gepompt aan staatsobligaties opkopen, aan hypotheekleningen. Ja, en als dat wordt stilgezet, dan kun je je voorstellen dat, uh, dat je daar behoorlijk verslaafd aan bent, dat het allemaal lekker is en ja. makkelijk en dat het vervelend is als dat wordt stilgelegd. Ja, goed. Ze zijn dus blij dat het niet zo hard wordt afgebouwd. Aan de andere kant zijn ze ook blij dat... want ik lees de, de, de nieuwste reacties uit de Verenigde Staten... zijn ze ook blij dat de bank een signaal afgeeft... dat het de goede kant op gaat. Ja, dat is natuurlijk fijn, dat de economie de goede kant op gaat. Dat was een klein beetje de perverse reactie die je de voorbije maanden wel zag. Want zodra er signalen kwamen, cijfers kwamen over de Amerikaanse economie... dat het de goede kant op ging, dat er meer groei in zat... dat bedrijven productiviteit omhoog schroefden... dat de werkloosheid terugliep, dat de inflatie laag bleef. Dat zijn op zich allemaal hele fijne dingen waar je heel blij over zou moeten worden. Maar daar werden beleggers en investeerders en, en, en de beurs niet zo blij van... want dat betekent alleen maar... Er gaat de goede kant op. Dus de kant wordt groter dat die financiële operatie... wordt stilgelegd en uh, afgebouwd. Dus um, Natuurlijk, het is goed. Uh, tegelijkertijd voorzichtig. Maar men zegt ook, uh, we willen nog verder terug. Die werkloosheid moet nog verder omlaag worden geduwd. Uh, en we gaan dat mondjesmaat weer te helpen door die tapering heel voorzichtig af te bouwen. Ja, en ze laten de rente ook uh, lekker laag. Ja, die blijft ook heel laag. Ja, die staat bijna op nul. Ja, precies. Ja. Gaan wij er nog iets van merken dat ze dat in Amerika zo doen? Nou, niet zo heel gek veel. In die zin dat je zegt, van als de Amerikaanse economie goed draait... daar hebben wij ook profijt van. Uh, je zag het wel bij opkomende markten. Dus markten waar uh, die in de lift zaten. Zuid-Amerika, Latijns-Amerika, uh, uh, Azië. Toen daar de geruchten gingen over de tepering... dan zag je wel dat uh, beleggers, investeerders in die regio's... geld terughaalden naar Amerika. Want ze zeiden, als hier bij ons de dicht gaat, het over en uit is met goedkoop en veel geld... dan moeten wij dat geld hier gebruiken ja. en niet elders wegzetten. Dus dan zag je zeg maar, daar rentes omhoog gaan en beurzen wat wegzakken. Uh, dus het zou enige verschuivingen teweeg kunnen brengen. Maar per saldo zal het uh, voor ons alleen maar gunstiger zijn. En te meer ook omdat als je bedenkt dat er zoveel geld is gepompt in de Amerikaanse economie om hem maar op te krikken. Want wat dat betreft zijn de centrale banken de redders geweest van de crisis. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Want uh, het was de power of money om zo te zeggen. Waardoor de hele economie werd uh, aangezwengeld en, en bankoverijnd gehouden werden. Ja, dat is natuurlijk allemaal kunstmatig. Dat ja. is een infuus. Moet een keer opbouwen. En ja, de patiënt moet een keer van het infuus af. Goed. André maar. dankjewel. De verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Wat meer informatie over de aanrijding op de A6. Lelystad richting Muiden. Daar staat inmiddels vanaf Almere stad tot aan Knopend Muidenberg... acht kilometer. Bij die aanrijding vloog ook een auto in brand. Die wordt inmiddels alweer geblust. Maar tussen Muidenberg en Knopend Muidenberg... zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. 12 dagen tot oud en nieuw en de eerste vuurwerkslachtoffers komen al voorbij op de Polykliniek. Hoort u zo dadelijk meer over? Eerst naar Minor Remmers in Noordwijk. Waar toch wel met enige spanning naar de televisieschermen wordt gekeken, Minor. Ja, in ieder geval uh, als de, de lancering in Frans-Guyana nabij is van de Gaia ruimtetelescoop. Er staat hier een model van uh, die telescoop. Hij ziet eruit als een zwarte heksenhoed, 1 op 10. Um, dat ding dat gaat op een positie staan, dat heet L2. Dat is een behoorlijke afstand, geloof ik, een miljoen kilometer van de aarde. En die gaat een miljard sterren in de gaten houden. Hier bij me staat Wim Gielissen. Want, grotendeels in Fran door Fransen gebouwd, maar toch ook een Nederlandse bijdrage. U hebt uh, een stuk zwart metaalachtig ding vast. Ja, dat klopt. Dat is een, uh, dat is een plank, een bar eigenlijk. Waarop wij allerlei uh, spiegels en, uh, en lenzen monteren. En dat is gemaakt van siliciumcarbine. En dat is uh, eigenlijk het unieke aan deze missie. Want de hele satelliet, of het hele wetenschappelijke deel van de satelliet, is van siliciumkabine gemaakt. Dus heel speciaal materiaal? Ja, dat is heel speciaal materiaal. daarom ja. hebt u ook van die witte operatiehandschoentjes aan? Ja, dat is om het inderdaad een beetje netjes te houden. Want we willen het ook netjes houden. En ik bedoel, het kan geen kwaad, maar we willen het gewoon uh, vaker laten zien. En dan willen we willen niet allemaal vingerafdrukken hebben en ja. maar. U bent de projectleider ja. van TNO die gezorgd heeft voor dit apparaat. Wat ervoor zorgt dat de spiegels in de telescoop exact op scherp blijven? Dat klopt, ja. We hebben TNO een aantal instrumenten ontwikkeld. En twee daarvan uh, zijn meetsystemen die aan boord zitten. Dus die gaan meegelanceerd worden. En die zitten straks ook op L2. En die meten heel nauwkeurig uh, de scherpstelling van de telescoop. En daar kan eventueel op focaliseerd worden. En ook de hoek van de telescoopspiegels. En die is heel belangrijk vanwege de missie om zoveel sterren te gaan waarnemen. Als je zoiets nauwkeurig omhoog brengt in een raket... dan gaat dat gepaard met enorm veel getril. Daarom even meelopen nu met Rob van den Berg naar een soort capsule. En dan ga ik nu inklimmen. En dan gaat er wat gebeuren. Uh, dit is een, uh, een simulator van uh, de Soyuz waar André Kuipers in gezeten heeft. Hier moet ik zo in gaan liggen eigenlijk. Ja, dat klopt. Lijkt wel half een badkuip eigenlijk. Ja, normaal lig je er uh, heel diep in. Een beetje half in zo'n soort embryohouding. Uh, zo voel ik me, ja. En nu? Uh, we kunnen hem gaan opstarten nu. Okay. En dan maak je dus mee wat het is om gelanceerd te worden. dat heb ik altijd alles gewild. Ja, hou je vast. Een beetje alsof ik in een, uh, in een hele oude auto zit. Voor muziek de lancering van de raket. Ja, je moet je dus voorstellen dat die hele gevoelige apparatuur, terwijl het licht aan en uit springt, die hele gevoelige telescoop met al die laserapparatuur en spiegels deze uh, trillingen mee moet maken. En dat moet dan allemaal goed gaan. Om tien over tien, Nederlandse tijd. Groot, risico. Ja, inderdaad, er kan een hoop misgaan. Het is een van de spannendste momenten, natuurlijk. Misschien wel het spannendste moment die lancering. Ja, we horen Russisch. Maar dat klopt ook met de lancering van de Gaia. Ja, voor een deel zou je kunnen zeggen. De raket zelf is een Russische Soyuz-raket. Hetzelfde type als waarmee André gelanceerd is. Maar wat erop zit, he, de nuttige lading, de, de, de telescoop... Uh, die is dan van, uh, van de ESA. Die wordt erop gezet. En dan is het zeg maar half-Europees, half-Russisch. <middels> nou... Ik, ik, ik, ik, vind het, ik vind het een beetje... het is net als wat de verslaggever uit de kermisattractie komt. Zeg, uh, meneer Gielissen legt het voorwerp... Op. het is een heel duur ding, hè? Dit, even hoe duur is die? Ja, dit ding is een half miljoen. Oh, heel ja. voorzichtig. De grote en de echte zit dus aan boord van de Gaia. Tien over tien gaat hij de lucht in. Ja, dat dat niet kapot trilt. Myno Remmers, we horen straks weer van je. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht mag blijven. Hij krijgt een tweede kans van de gemeenteraad. Hoes kwam in opspraak nadat een foto van hem werd gepubliceerd... waarin die in een hotellobby een andere man zoende. Andere man dan zijn eigen echtgenoot. En later volgde berichten over meer affaires. In de gemeenteraad werd lang vergaderd... over de integriteit van de burgemeester. En verslaggever Joris van der Kerkhoff had dus een lange zit. Na meer dan vier uur vergaderen komt er dan een verklaring op een a Fractievoorzitters, gemeenteraad van Maastricht. Op initiatief van de burgemeester heeft er een gesprek plaatsgevonden. De burgemeester heeft zijn spijt betuigd over zijn handel in de afgelopen periode... waardoor het aanzien van zijn ambt ter discussie is gesteld. De fractievoorzitters geven de burgemeester de ruimte... om de komende periode zijn ambt ten volle waar te maken. En waarschijnlijk ging het juist hierom dat het zo lang duurde... om deze verklaring precies zo op te stellen. De woordvoerder van D66. Het, uh, het was een heel kritisch, uh, maar constructief gesprek met de burgemeester. We uh, informatie hebben informatie uitgewisseld en uh, wij hebben gezegd... dat we uh, niet bepaald gelukkig waren met bepaalde uh, zaken van de burgemeester. Bijvoorbeeld dat hij op een datingsite was. Ja, ik vind uh, uh, dat de burgemeester... Uh, moet beseffen dat hij 24 uur per dag, 7 dagen per week... burgemeester in deze stad is. Ja. En dat heeft hij ook toegezegd, dat hij dat uh, daaraan gaat werken. En de woordvoerder van de Partij van de Arbeid. Maar het heeft wel impact op onze stad. Um, het is aan de burgemeester om daar wat aan te doen. Dat kunnen wij niet. Hij, als, hij is de enige die ervoor kan zorgen dat zijn gezag hersteld wordt. Dat wij de burgers van deze stad dat voelen. Dat de gemeenteraad dat voelt. En hij heeft spijt betuigd uh, voor de handelingen die hij heeft gedaan... in het verleden die dat ambt geschaad hebben. En de burgemeester zelf. Even kort... Hij komt aanlopen, de deur wordt voor hem opengedaan... en hij wil meteen doorlopen. Het kost wat moeite om in gesprek met hem te komen. Hij loopt door naar beneden en uiteindelijk even kort buiten. Meneer Hoes, bent u blij dat u burgemeester blijft? Ik ben heel blij met het constructieve gesprek... wat we vandaag hebben gehad vanavond. We hebben lang bij elkaar gezeten uh, en ik heb... Uh... Ik heb kennisgenomen van een aantal opmerkingen, maar ik ben heel blij dat we eruit zijn gekomen in het, in het belang van de stad. En daar hebben we met elkaar voor gekozen. We hebben gezegd, er zetten een streep achter uh, en we gaan vol goede moed vooruit. En waar wordt dan, word dan een streep achter gezet? Er wordt een streep onder het verleden getrokken. Uh, ik heb spijt betuigd van wat ik gedaan heb en ik heb gezegd, dat is niet goed voor de stad. Uh, dat hebben we met elkaar uitgebreid uh, besproken uh, en, en dat meen ik ook uh, en dat hebben ze zich ook allemaal gerealiseerd. Dus het was een, uh, ja, een emotionele vergadering en dat lijkt me heel logisch op dit moment en dus zeker met de aandacht die daar de afgelopen twee weken voor geweest is. Emotie bij u of bij de andere raadsleden? Nou bij ons allemaal, er zijn echt wel momenten geweest waarop we allemaal even hebben adem gehaald van jonge jongen, waar zijn we in verzeld geraakt. En ik denk dat dat goed is geweest. En ik denk dat dat een mooi einde is uh, van dit moment. En dat we nu uh, heel positief uur, uh, de komende tijd ingaan. Dus Hallo. dat uh, gaan we doen. Hallo. Ja, dankjewel, Hoes. Uur. Uur. dankjewel. Ja, meneer Hoes. Ono Hoes wilde er niet al te veel woorden meer aan verspillen gisteravond. Vuurwerkbom die je hand wegblaast. Of een sierpijl die je in je oog belandt. Ieder jaar zijn er rond de jaarwisseling meer slachtoffers van vuurwerk. Medisch specialisten, de oogartsen, de plastisch chirurgen en de handchirurgen waarschuwen mag maar weer eens voor verkeerd gebruik. de Faber van het Oogheelkundige gezelschap en oogarts in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Meneer Faber, goedemorgen. Goedemorgen. Het is nog niet eens kerst en u komt al met een waarschuwing. Ja, ja, dat kan eigenlijk niet vroeg genoeg uh, gebeuren. Want uh, we zien uh, de laatste vijf jaar uh, hebben wij als oogartsen de letselcijfers uh, bijgehouden. En je ziet dat er in uh, vijf jaar, uh, ondanks alle waarschuwingen, uh, toch weinig verandert. En, uh, dus ik denk dat, het, uh, uh, dat we de uh, consument moeten waarschuwen voor de gevaren waar ze aan, uh, aan, aan blootstaan. Heeft dat uh, dan wel zin? Nou, in die zin van... Uh, dat uh, Kijk, uh, er kom, uh, ieder jaar komt er weer uh, een generatie kinderen bij... die voor het eerst met vuurwerk uh, in aanraking uh, uh, komen. En vroeger werd dat natuurlijk door de overheid... Uh, goede voorlichtingscampagnes uh, uh, gegeven... En uh, met name in de ogenkunde is het zo dat de helft van de, van de slachtoffers die vallen, dat zijn omstanders. Dus het zijn mensen die zelf niet met vuurwerk bezig zijn. Die moeten zich wel realiseren dat uh, in de uh, nieuwejaarsnacht uh, Nederland eigenlijk uh, meer op een uh, oorlogsgebied uh, lijkt. En dat ze dus gevaar lopen. Dus of uh, ze moeten niet naar, naar buiten gaan of ze moeten in ieder geval hun ogen beschermen tegen vuurwerk uh, in de vorm van uh, een, een vuurwerkbril. Ja, steeds meer van die brillen uh, zie je wel hè, met met oud en nieuw, dat komt wel in zwang. Die dat, dat komt in zwang. en uh, Zo in zwang zelfs, dat er op dit moment zelfs leveringsproblemen zijn. Uh, hoor ik her en der. Ja. En, en, maar ja, als het kijk aan, aan de oogartsen uh, uh, lag... Dan, uh, uh, dan zouden wij eigenlijk willen pleiten voor een uh, verbod op consumentenvuurwerk. Maar kennelijk is Nederland daar nog niet uh, uh, aan toe. Uh, want we willen graag met deze traditie uh, doorgaan. Zodat we 800, uh, 900 slachtoffers per jaar zien uh, van, uh, van vuurwerk. Waar wij natuurlijk niet op, uh, op staan te wachten. En het kan ook niet zo zijn dat dat uh, het, uh, ja, de rekening uh, is om uh, um, um een feestje te vieren. U moet zich voorstellen, als wij uh, in, uh, in april uh, koningsfeest gaan vieren, dat op die dag uh, acht, negenhonderd slachtoffers zouden vallen. Dat, dan zouden wij zeggen van, nou, dat is Totaal inactabel. Ja. En, uh, en daarhalve uh, proberen oh. wij de uh, consumenten toch uh, de ogen te openen... Om, uh, um, om in ieder geval uit te kijken, binnen te blijven... vuurwerkbril op te zetten en om uh, uh, um, uh, erger leed te voorkomen. En meneer de Faber, de eerste hand is er alweer af. Of in ieder geval ja. gedeeltelijk. Uh, ja. waarom het zien eerste oog we... ook. Ja, Waarom zien we het nog steeds niet nou, dat, ik, de, dat, ik, dat het zo gevaarlijk is? Nou, ik, ik denk dat dat toch een, een, een, uh, dat is een samenspel is van uh, uh, traditie. Uh, de vuurwerklobby uh, die uh, graag consumentenvuurwerk uh, verkoopt. En, uh, en het is natuurlijk, uh, wat ik al vaker gemeld heb... het is een, uh, een combinatie van adrenaline, testosteron, uh, alcohol en buskruid. En dat is een compleet onvoorspelbare uh, cocktail. Exclusieve combinatie. Wordt u wel eens boos op uw patiënten? En niet boos op je patiënten, want dat heeft absoluut geen zin. Zeker niet als het een, als het een, ja. uh, een, een omstander is. Want, want dat zijn kapper... het zaken omstanders ook nog. Ja, dat, uh, in de ogenkunde is dat uh, meer dan de helft. En uh, de, waar ik boos uh, om word, is eigenlijk het, uh, ja, de, de, de, de, de onwetendheid en ook het nul wat je op je, je kerst krijgt als je dit in uh, Den Haag aankaart. Men wil kennelijk niet uh, zien wat dit, uh, wat dit uh, allemaal kost aan menselijk leed... maar ook aan... Uh, aan... Um, aan uh, um, uh, uh uh, gezondheidskosten uh, en uh, dat mensen hun carrière moeten afbreken. Daar heb ik uh, uh, ja, uh, tientallen voorbeelden van. Uh, kennelijk uh, is Den Haag daar uh, doof voor. Uh, wat ik wel merk is dat de lokale overheid, burgemeesters, die zijn uiteindelijk de eindverantwoordelijke van de uh. veiligheid van burgers. En je ziet in de grote steden met name dat uh, de burgemeesters daar, uh, daar toch wel gehoor voor hebben. Uh, een goed voorbeeld is uh, burgemeester Aboutalep hier in Rotterdam. Die uh, zelf het uh, grote vuurwerk op uh, die Rasmusbrug uh, afsteekt, waar iedereen uh, naar mag kijken, en uh, propageert dat, uh, dat uh, uh, mensen zoveel mogelijk een vuurwerkbril op, opzetten. En dan ja. zeggen: kijk, dat is niet een burgemeester, dat is een burgervader. Die heeft in de gaten welke ellende er kan gebeuren en die probeert dat ook uh, kost wat kost te nou, voorkomen. Hopelijk, meneer de Vaber, komt uw boodschap dit jaar uh, wat beter aan. Hartelijk dank. Goed toelichting. Aan. Goedemorgen.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 Beleef Twente in de winter. Van workshops en wandeltochten tot heerlijke proeverijen. En de sfeervolle Twente-wildtour. Kom naar winters Twente. En langer blijven kan natuurlijk ook. Want overwinteren, dat doe je bij ons op zijn Oostbest. Kijk voor alle wintersevenementen op oostbest.nl slash winter.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 Radio 1. Half acht geweest, hoogste tijd voor het NOS Journaal. Jan van der Putten. Over een aantal jaar kunnen treinen niet meer door rood rijden. Het ATB-veiligheidssysteem dat ongelukken op het spoor moet voorkomen... wordt verbeterd, schrijft staatssecretaris Mansveld... van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. Vorig jaar reden 173 treinen door een rood sein. Dat waren er bijna 20 meer dan het jaar ervoor. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht hoeft niet weg. Dat is de uitkomst van overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Hoes kwam deze maand in het nieuws door verhalen over minnaars en door foto's. En Hoes heeft in het overleg spijt betuigd. De EU-ministers van Financiën zijn het in Brussel eens geworden... over het oprichten van een bankenunie... die moet voorkomen dat de kosten van het faillissement van een bank... op de rest van de samenleving worden afgewenteld. Als een bank in problemen komt, draaien daarvoor dan eerst de aandeelhouders... en de grote spaarders op. En bij geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek... zijn volgens Amnesty International begin deze maand... veel meer doden gevallen dan tot nu toe wordt aangenomen. Moslimstrijders zouden bij een wraakactie in Bangui... niet 450 christenen hebben omgebracht, maar bijna duizend. En Amnesty roept de internationale gemeenschap op... om snel een vredesmacht naar de Centraal-Afrikaanse Republiek te sturen. En dat zijn de hoofdpunten. Michiel Severin bij Weerplaza, goedemorgen. Goedemorgen, maar. Vanochtend vroeg kwam de regen met bakken uit de lucht. Hoe is het nu? Dat uh, koufront wat daarvoor zorgde, dat ligt inmiddels al boven de oostgrens en verder boven Duitsland. Daar zijn we vanaf. Maar achter het front zit een gebied met buige regen. En dat breidt zich nu over het hele westen en midden van het land uit. Ook over het zuiden. Alleen in het noorden en oosten, ja, mies het het soms wat. Maar daar is het nu nog grotendeels droog. Maar ook die buien komen daar snel, dus het is een uh, wisselvallige ochtend. Veel bewolking, enkel opklaantje dat we even de zon zien. Maar uh, vooral heel veel grijs en opvallend zacht. Als je nu naar buiten loopt, ligt de temperatuur rond 9 graden. Ja, dat zou je toch eigenlijk niet verwachten, nee. half december. Nee. Minima van rond het vriespunt, die zijn normaal, zitten we dus 9 graden boven. Dus uh, een zeer zachte ochtend. Ja, En het blijft een hele regenachtige dag? Nee, vanmiddag wordt het duidelijk beter. Die buien die trekken langzaam noordoostwaarts weg. En vanmiddag zien we het dan overal droog worden. Komen er ook brede opklaringen. Dus ik verwacht toch een mooie zonnige periode. Voor de temperatuur heeft dat geen positief effect. Die gaat dan juist iets naar beneden. Omdat er dan wat koelere lucht het land binnenstroomt. Maar het weerbeeld ja, dat, uh, verbetert aanzienlijk. Nou. Vanavond en vannacht houden we ook nog even opklaringen. Dan gaat het kwikken wel naar de normale temperaturen. Dan kan het plaatselijk 1 graad worden. En aan het einde van de nacht neemt de wolking weer toe. En morgenochtend kan er dan weer af en toe regen vallen. Dus het is een, een wisseling waarbij de regen toch een klein beetje overheerst. We blijven nog even binnen. Michiel Severin tot over een uur door naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Jolande van der Vel. Marcel, het is wat drukker geworden. 33 files staan er nu. De meeste van die files die staan aan de noordkant van Amsterdam... en verder ook bij Rotterdam... Goed nieuws over de A6, Lelystad richting Muiden. Daar zijn alle rijstroken weer open bij Almerepoort 7 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor het knopen Bad of Dorp 2 kilometer... staat daar een auto in brand. Daardoor is ook de, bij het knooppunt Bad Dorp, de verbindingsweg... naar de A4 in de richting Den Haag dicht. Verkeer kan het beste omrijden via de A2, de A10 en de A4... vanaf Knopend Hodendrecht. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... daar staat tussen knooppunt Meer en Alfred Kastrikum 6 kilometer. Dat is een ongeluk, de linker reishok is dicht. En ook een aanrijding op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder staat 6 kilometer. Kramp in de vingers van het vele schrijven. Hoge bloeddruk vanwege de moeilijke woorden in het groot diktee. Dankjewel hoor, Kees van Kooten.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 Kijk voor de voorwaarden op Toyota.nl. Vragen over je zorgverzekering? Bel de zorgexperts van Pender. 8 over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. President-directeur Hans Smit van het havenbedrijf Rotterdam presenteert straks, later vanochtend, voor de tiende en laatste keer de jaarcijfers. Meneer Smit, goedemorgen. Goedemorgen. Ik mag hopen dat u bij uw afscheid positieve cijfers heeft. Ja, in ieder geval redelijk tevreden bent ik. Uh, dat is waar. Uh, dus in die zin uh, voor die tiende keer uh, prima. Uh, als je kijkt naar de overslag in onze haven... dan uh, we kennen we altijd drie soorten goederen. Zeg maar de natte, de droge en de containers. Als ik met de natte mag beginnen... Ja. Uh, die, uh, die hebben het wat minder gedaan. Denk maar aan de aanvoer van ruwe olie. Duidelijk wat minder dan vorig jaar... Kijk ik naar de droge bulk, denkt u maar aan ijzererts, kolen. Duidelijk beter dan vorig jaar. En de containers zitten wat in de min. Dus per saldo ben ik redelijk tevreden. Ja, dan zien we precies uh, de ontwikkelingen. Want olie uh, als grondstof en de containers met, met stuks goederen. Je ziet dat de crisis maar langzaam voorbij gaat. Dat is ook al uw constatering? Ja hoor, dat heeft natuurlijk te maken met toch de economische crisis. Uh, en Nederland scoort daarin natuurlijk niet hoog. Ten opzichte van onze omringende landen. Uh, je ziet dat daardoor dat de voor Nederland relevante wereldhandel dit jaar maar een klein beetje is gegroeid, ja, dat slaat natuurlijk toch terug op uh, wat minder overslag in onze haven. Dat klopt. Valt het u tegen in de tempo waarin het beter wordt? Ja, ik moet zeggen, uh, ook als ik naar volgend jaar kijk, dan kruipen we langzaam maar zeker uit dat dal. Maar het had, wat mij betreft, en het zou natuurlijk ook al wat sneller mogen dan nu gaat. Ja, ik vraag het ook omdat u geeft het al aan... met de containers gaat het wat, wat minder. Um, u laat fysiek iets achter bij de Rotterdamse haven... in de vorm van de tweede Maasvlakte. Gaat die dan wel volkomen, denkt u? Ja hoor, kijk, die Maasvlakte 2 die bouw je voor tientallen jaren. Laat ik u een voorbeeld geven. Toen Maasvlakte 1 werd aangelegd... dat is inmiddels 40 jaar geleden. Ja, toen in het begin. Ja, toen was die leeg. Nu, zo'n 40 jaar later, is Maasvlakte 1 eigenlijk nu... Net helemaal vol. Dus dat betekent dat we ook wat Maasvlakte 2... kijken naar een periode van 25, 30 jaar. En dan verwachten we dat Maasvlakte 2 vol zit. En daar bouw je hem ook op. Ik moet u eerlijk zeggen, het klinkt misschien vreemd. Maar jij stelt je toch voor dat, dat ik nu al zou moeten zeggen dat we uitverkocht zijn. Ja, dan zit je weer helemaal vast. Nou, Het is wel aardig groot natuurlijk. Hè? Zo snel bent u uitverkocht, denk ik. Daarom, daarom. Dus je hebt zowel, je hebt nog land uit te geven. En je kan ook nog wat schuiven. En dat is toch heel fijn voor de haven van Rotterdam. Ja, maar ik vraag het ook omdat ja, de techniek uh, gaat natuurlijk steeds vooruit. Steeds meer bedrijven combineren ook. Proberen zo efficiënt mogelijk de infrastructuur en hun logistiek te gebruiken. Is al die ruimte dan nog wel nodig? Oh ja, kijk onze prognoses wijzen er toch op dat de komende jaren er groei zal zijn in de containers. Maar ook bijvoorbeeld denkt u aan nieuwe soorten fabrieken, biochemie, bioraffinage. Daar is geen plek meer voor in de bestaande haven. En dan ben je dolblij dat je land hebt eh, om dat daar te vestigen. We houden zo'n 80 aan 100 hectare sowieso al op maasvlakte 2 vrij voor dat soort hele nieuwe ontwikkelingen. Hoe is het met de duurzaamheid? Want u wilt graag een groene haven hebben. Ja, eh, kijk, het is zo dat we in ieder geval... alle extra overslag, vervoer, transportbeweging in de haven... tegenvolg van Maasswarte 2... dat betekent dat dat niet resulteert in extra emissies. Dus we hebben enorme programma's om dat terug te dringen... En we hebben ook programma's samen overigens met bijvoorbeeld Milieudefensie... Ja. om er nog een schepje bovenop te doen. Ja, maar wacht even. U zegt, uh, niet, uh, het wordt niet meer... maar u dringt dus ook nog niet terug. Het wordt ja, ook nog niet dat minder. Ook, nou, juist met Milieudefensie hebben we afspraken gemaakt... om het ook minder te laten zijn. Dus uh, niet alleen maar op hetzelfde niveau, maar ook minder. En dat betekent dus dat bijvoorbeeld de luchtkwaliteit... in onze haven de komende jaren, ondanks de groei... beter wordt dan in de huidige situatie. Kijk. Daar zijn we dan weer blij mee. Wat gaat u doen? Ja, ik ga uh, na uh, zeg maar deze jaarwisseling even een maandje even niks doen. En op 1 februari heb ik ja, weer het voorrecht om... Uh, ik ga gewoon weer fulltime aan het werk, een bouwbedrijf leiden. En daar heb ik natuurlijk ook weer zin in. Zult u de haven missen? Ja, zeker. Ik moet u zeggen, het, het, het afscheid nemen valt me eigenlijk veel zwaarder dan ik dacht. Uh, en het afkicken. Het zal nog wel even duren. Ik praat voortdurend nog over we. En het zal nog wel even duren voordat dat uh, verdwijnt. Ja, maar u kunt altijd nog eens langskomen. En met een ja. helm op rondlopen. Vanzelfsprekend, het is en blijft een nationale trots. En uh, u zult me af en toe ongetwijfeld nog in de haven zien. Meneer Smits, hartelijk dank dat u me even te woord wilde staan. Succes. Graag gedaan. De verdere dank carrière. U wel. Dank u. Gaan we naar de sport? Filip Koker, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Vitesse eruit. Nou, dat is toch de verrassing van gisteravond, lijkt me. Zeker, de koploper in de Eredivisie gaat eruit... in de achterfinales finales van het KNVB-bekertoernooi, want daar uh, praten we over. En nog wel door een club die... Uh Afgelopen weekend zijn trainer heeft ontslagen. Mm -hmm. Ruud Brood ging eruit bij Rode JC Er zijn twee interim trainers op de bank. Je kunt zeggen, nou ja, dan ligt het inderdaad aan de trainers. Je kunt ook zeggen, nou, dan hebben die trainers helemaal geen invloed op het resultaat. In ieder geval Vitesse eruit. En de trainer van Vitesse, Peter Bos, was na afval behoorlijk chagrijnig. En zei dat zijn ploeg gewoon slap had gespeeld. Ja. Maar het is wel een verrassing inderdaad. Ja, maar ze hebben dus niet laten lopen. En denken, wij concentreren ons op het kampioenschap. Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Die luxe kan vieten. zich voorlopig ook nog niet permitteren. Want ze hebben nog geen kampioenschap. Het is nog allemaal niet binnen. Ze zijn winterkampioen, maar daar krijg je geen schaal voor, zei Peter Bosch. Nee. Ja, uh, en, uh, en, en de bekertrooi, dat was natuurlijk wel een mooie, uh, een mooie aanleiding geweest... om eindelijk eens een prijs binnen te halen in Arnhem. Maar goed, deze gaat aan hen voorbij. Ja. Uh, andere verrassing van gisteravond. Kuik van Hans Kraaij junior is door. Ja, uh, eindelijk gaat er weer eens een amateurclub door... naar de laatste acht van het KVB-bekenternooi. Uh, JVC Kuiken, is dus een behoorlijke verrassing. Maar wat mij betreft werd deze zegen op MVV... toch helemaal overschaduwd door wat er na afloop gebeurde. Er waren ja. twee, 200 supporters van, van MVV. Die trokken hun capuchonnetjes over hun hoofd. Dapper, zou je zeggen. Gaan daarna wat hekken in elkaar slaan. Um, uh, wat, uh, vallen de dugout aan. En vallen ook mensen aan. Dat is nog veel erger. Een steward werd gewond, afgevoerd naar het ziekenhuis. En zelfs de trainer, Tini Ruis, van MVV kreeg een aantal tikken, voelde zich niet meer veilig... werd ook beveiligd door de politie, tot aan zijn huis toe... kreeg politiebewaking bij zijn huis. En uh, ja, dat is toch de totale verwording van het voetbal. Ja, zeker als zo'n club als Kuik dan eens uh, lekker feest kan vieren... dan duiken er ook nog NEC-supporters op. Ja, denk ik, NEC, ja, in het centrum van, van Nijmegen... Uh, de, de, de, de, de, de, de, en die gingen ook nog naar Kuik toe inderdaad zelf... Uh, die, die supporters van, van NEC... Ja. Uh, ja, De voetbalwereld zegt wel vaak, van ja, het zit in de hele maatschappij. Maar je vraagt je toch af waarom het zich vooral uit in het voetbal en niet bij andere sporten. Ook, uh, ook al zijn er bij die andere sporten soms net zoveel toeschouwers bij het voetbal. Het gebeurt altijd in het voetbal. En daar zou de voetbalwereld en zeker dus ook bestuurders nu van MVV toch behoorlijk veel verantwoordelijkheid voor moeten nemen, denk ik. Ja. Goed, dan naar het echte voetbal, want Heracles Feyenoord werd uh, toch ook interessant. Feyenoord, maar net met de hak over de sloot. Ja, Feyenoord uh, had het heel erg moeilijk bij Herakles. Het eindigde daarin 1-1. De Vrij kreeg nog een rode kaart. Penalties, 12 penalties in totaal. En toen kon Feyenoord toch nog opgelucht ademhalen. We hadden ook nog AZ Herenveen. Dat eindigde ook in uh, penalties. AZ is de bekerhouder, zoals jullie wellicht weten. 16 penalties daar wellicht na een eindstand van 2-2. Dat was een uh, hele lange avond. Maar AZ won uiteindelijk. Goed. Nou, en Pekswolle was al door. Maar daar hoeft het verder niet meer over te hebben, Philip Koker. En Utrecht gisteravond ook Ja, <laughs> oh, die Audi was ook nog door. Ja, precies. Ja, Utrecht ook. Ja. En uh, vanavond nog uh, IJsselmeervogels tegen Ajax. Er kan nog een oh, tweede amateurclub uh, doorkomen. En Groningen NEC. En dan hebben we het gehad voor wat betreft de achtste finales van de KVB beker. Filip Koker, dankjewel. Jolande van der Velden bij de AWB. Een nieuwe aanrijding op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen de knopen de Lunette en Oude-Rijnstad 4 kilometer. De rechter is dicht. En op de A16 Breda Rotterdam, tussen Breda en Knopen-Klaverpolder 8 kilometer. En daar is de linker dicht. Het NOS Radio 1 Journal. Het waren zware opgaven. Het 24ste Groot dicté der Nederlandse taal was moeilijker dan ooit. En dat merkten ook de studenten Nederlands... die in Utrecht bij elkaar waren om dat dicté ook te maken. mark was daarbij. Beste Nederlanders. Uh, ik wil jullie nu even allemaal hartelijk welkom heten. Ik vind het echt heel leuk dat jullie er allemaal zijn. Ook uit Amsterdam, uit Nijmegen, uit Leiden en natuurlijk uit Utrecht. Uh, hartelijk welkom bij het Groot Dictee. De Nederlandse taal 2013. We gaan na afloop van het dt. Zodra ze aangeven dat het klaar is, leveren we alle papieren in. Daarna delen we ze allemaal weer uit. Dan krijg je het dt van iemand anders om na te kijken. Uh, verder hebben we speciale gasten in ons midden. We hebben oud-winner van het Grote Dt. 2010, Pieter van Diepen, hier in ons midden zitten. De man met de snor. Ja. Zulke langnadige anastrofes vernoemde de kritiekaster naar zijn tante Betje. ...in weer postale verbiage. Een heel aantal zoutmata, polyzintetons <coughs> en anacoluten wie wouden. Ja, en zo werd het in de zijkamer van deze kroeg toch nog heel erg warm. Leuke taal, hè? Leuk vak, Nederland. <laughs> ja, ontzettend leuk. Wat vinden jullie van dit dictaat als uh, Nederlandici? in het algemeen? Nou, ik vond hem, ik vond hem pittig. Ja. ja. Heb je nog nieuwe woorden geleerd? Uh, ja, een heleboel. Ik had ook sowieso nog nooit meegedaan, dus uh, voor mij was dit een vuurdoop op uh, ieder vlak. Maar uh, ik vond het wel heel leuk. Noem eens een woord wat je nog niet kende. Lammenadige of lammennatige? Ik ja, weet nog steeds niet welke van de twee het is. Die kende ik ook niet inderdaad. <laughs> 60, 61, 62, 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 fout. Nou, wij zien eh, dat de winnaar in de televisieuitzending 13 fouten totaal heeft eh, gemaakt. En ik, ik ben benieuwd wat de laagste stand in Utrecht is geworden. Weten we het al, dames? Eh? 22. 22. Ja, Pieter van Diepen had negen fout. Dat is een voormalig, negen? Ja. de voormalige winnaar van het grote T op TV. Zeg, meneer van Diepen, u detoneert hier wel een beetje, hè? Is dat zo? Qua leeftijd bedoelt u? Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar u kon het niet laten? Ik kan het niet laten. Het is veel leuker dan uh, saai alleen thuis uh, ja. op de bank. Dus, ja. Ja. U weet toch niet hoeveel fouten u had, hè? Nou, ik weet wel hoeveel zij er heeft aangestreept. Oh, oh, uw buurvrouw heeft het nagekeken? Ja. Ja. ja. Ziet er goed uit, hè? U had hem denk ik wel kunnen hebben ook. Ik had iets minder gehad, ja. Maar ook een paar hele stomme... Ik ben overigens... Het tweede woord in het dikte is koffie gedronken. Koffiedrinken staat aan elkaar in het groene boekje, hoor. Dus dat is niet fout. Oh oh Dat is wel ongetwijfeld in dicteeland. Er uh, wordt toch wel een boekje opengedaan? Er uh, wordt niet gedis, uh, gecorrespondeerd over Duitsland, dat weet ik. Maar onderling natuurlijk wel heel uh, uitvoerend. Vertel eens. Ja, ja het ja, ging, ging over groene thee drinken. En dan zou thee drinken aan elkaar moeten, maar... Oh, ja. Als je cola drinkt, dan moet het weer niet aan elkaar, zoiets. Ja. Het hangt gitaars... ook nog van het drankje af. Ja, precies. Het drankje maakt veel uit. Dus eigenlijk staat het nergens op. Dames en heren, heel leuk voor ons, want onze winnaar komt van A-Water dit jaar. Een hartelijke pauze voor Iquino Hensen. Yeah! Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het NOS Radio 1 Journaal. me over hoor van Crowded House. Het NOS Radio en Journal Media met Marjan De Ajax supporters die vorige week in Milaan waren voor de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan. hebben zich niet misdragen. Dat schrijft Ajax op zijn website. Vlak voor het stadion van AC Milan ontstond een grote vechtpartij... waarbij vijf Ajax-supporters werden neergestoken. De club heeft nu zelf onderzoek gedaan... naar twee incidenten die er plaatsvonden. Bij het eerste incident waren Italianen aan het demonstreren... tegen belastingverhogingen. En toen supporters de weg vrij probeerden te maken voor de bus... ontstond er een handgemeen. Later raakten vijf Ajax-supporters gewond. Volgens de club was er geen sprake van een vooropgezette confrontatie... tussen beide partijen. De groep was op weg naar het stadion en werd plotseling aangevallen... schrijft Ajax. Een aantal slachtoffers ligt nog steeds in het ziekenhuis in Italië. Nederland is niet verplicht om uitgeprocedeerde vreemdelingen... van eten, kleding en onderdak te voorzien, schrijft de Telegraaf... op basis van een nog geheim rapport van de Raad van State. De uitspraak pakt positief uit voor staatssecretaris Fred Teven van Justitie. Ja, want Hij had om een advies gevraagd nadat de Raad van Europa... een zeer kritisch rapport over zijn asielbeleid had gepubliceerd. Daarin stond dat Nederland ook een zorgplicht heeft... voor de vreemdelingen die uitgeprocedeerd zijn... De Raad van State zegt dat de uitspraken van het Europese orgaan gezaghebbend zijn, maar niet bindend. Vreemdelingen kunnen er geen rechten aan ontlenen. Veel foto's op Twitter van mensen die meedoen aan het groot dicté. Alleen met een kladbak voor de televisie of met z'n allen in de kroeg. Snapte niks van groot dicté. Toch slechts 26 fout, twittert iemand met daarbij een foto van een nagekeken dicté. Ook NOS-verslaggever Kiesje Hekster deed mee: 30 foute mensen, 25 spelling, 5 taal. Poeh, viel niet mee hoor, twittert ze. Ziet u de oppositie al in de trevenzaal staan, kopt de Volkskrant. Daaronder een foto van de installatie van het kabinet Rutte. En daarachter zijn Pechtold, Slob en Van der Staaij in de foto erbij gefotoshopt. Het enige waar het de oppositie nog aan ontbreekt is een paar ministers. In Rutte 2 schrijft de krant. Want na het pensioenakkoord is duidelijk, hier regeert een hecht vijf partijen. Kabinet de vrouw schrijft dat het kabinet met het woonakkoord en het pensioenakkoord weer even uit de brand is. Maar hoeveel akkoorden ook, Rutte 2 moet blijven vechten voor elke stem. Zo, u bent wakker. U hoort Carmen en Ben Steeneker... Ja. een Nederlands country duo dat onlangs een internationale prijs kreeg. In de Telegraaf zeggen vader en dochter dat dit de voorbode is van succes... van gelegenheidsduo Ilse de Lange en Whalen op het Songfestival komend jaar. De Neder country zit in de lift. Kunnen we het nog een keer horen dan, Ja, mogen, we we een keer horen? Ja, mogen we het geluid nog één keer horen? erg He, gezellig. Heel ja, mooi. Nou, dankjewel. Bij Jan Koekoek voor het meelezen. Straks veel bankennieuws in het Radio 1 Journaal na acht uur. Tuurlijk de BankenUnie. En we hebben het over ABN AMRO. Dat gaat namelijk geld stoppen in projecten voor werkloze jongeren in Rotterdam. Hé. Hey, Staat niet een zaak voor de gemeente. Nee, de bank neemt dit over. Daar hoort u straks meer over. Onder meer van de wethouder die daarvoor verantwoordelijk is. Later deze uitzending hoort u ook Gerrit Zam, de baas van ABN, daarover. ik hoort meer van Mayno Remmers. Over die ruimtetelescoop die om 10 uur de lucht ingaat. En we praten ook nog even na over dat nationaal dictate. Want dat was wel erg moeilijk gisteravond. Blijft u luisteren.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 ELECTRO WORLD presenteert de nieuwe generatie Miele wasautomaten. De nieuwe standaard in schoon, want alleen Miele heeft windels, cap dosing en power wash. Daarmee wast u sneller, schoner en zuiniger. Deze unieke wasautomaten vindt u nu al bij ELECTRO World. ELECTRO WORLD Beste selectie, beste service.